Jan van der Putten met het NOS Journaal. AZ heeft zich geplaatst voor de volgende voorronde van de Europa League. In Zweden werd het tegen BK Hekken 0-3... door doelpunten van Boadou, Stenks en Idrissi. In Alkmaar was het 0-0. FC Utrecht strandde in de tweede ronde... door een 2-1-verlies tegen Srinsti Mostar. Na verlenging in Utrecht kwam eerst op voorsprong... door een doelpunt van Gustafsson... maar daarna scoorde Mostar twee keer... De Verenigde Staten leggen China nieuwe importtarieven op. Per september geldt een tarief van 10% op goederen waar nog geen belasting over werd geheven. Het gaat om import ter waarde van 300 miljard dollar. Deze week probeerden beide landen in Shanghai de impasse in de handelsoorlog te doorbreken, maar dat is mislukt. Volgens president Trump waren de gesprekken goed, maar houdt Peking zich niet aan de eerder gemaakte afspraken. China heeft nog niet gereageerd op de nieuwste tariefverhoging van de VS. Volgende maand is er een nieuwe overlegronde in Washington. De Europese ministers van Financiën zijn het vandaag niet eens geworden... over een Europese kandidaat voor het voorzitterschap... van het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Morgenochtend wordt er gestemd. Nederland heeft oud-minister Jeroen Dijsselbloem voorgedragen. Er zijn nog vier andere kandidaten. Mogelijk komt het Verenigd Koninkrijk vanavond ook nog met een kandidaat. Als Dijsselbloem inderdaad Europees kandidaat wordt... wordt hij zo goed als zeker ook de nieuwe IMF-voorzitter. Als opvolger van de Franse Christine Lagarde. Google stopt tijdelijk met het afluisteren en uitschrijven van wat mensen in Europa zeggen tegen de Google Assistant. Deze maand lekte uit dat Google medewerkers meeluisteren met sommige gesprekken zonder dat gebruikers dat weten. Volgens Google gebeurt dat om de software te verbeteren. De zaak kwam naar buiten via een Belgische klokkenluider die gaf audiofragmenten aan de Vlaamse omroep VRT. Kort daarna is het meeluisteren gestopt, zegt Google.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 1300, eens even kijken onder het briefje 1343 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveug, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. Ja, moet je altijd een beetje gedragen uitspreken natuurlijk. We gaan beginnen met een nieuw werkje. Camille, Camille Nelson, Sacred Lullaby, zo heet uh, dit album van deze dame. Op gitaar. Sing-songwriter. Ze heeft het heel slim gedaan met uh, afwisselend um, een liedje en daarna een instrumentaal, een liedje instrumentaal enzovoorts enzovoorts. Er staan heel wat werkjes op um, en ja, allemaal lullabies, kinderliedjes. Daar gaan we naar luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wil je het allemaal meelezen? dan kan dat natuurlijk via de website peacefulradio.info.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 This is Brian Toole Hughes of Atopus. You are listening to Peaceful Radio. Peaceful music for a peaceful mind.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 please visit my website, www.anayamusic.com.